In de Tweede Kamer is het debat aan de gang over VVD-staatssecretaris Wekers. Die ligt onder vuur vanwege contacten met oud-wethouder Van Rij uit Roermond... die van corruptie wordt verdacht. Oppositie vraagt zich af of Wekers Van Rij een wederdienst heeft verleend. Van Rij heeft een financiële bijdrage geleverd aan een reclamezuil voor de verkiezingscampagne van Wekers. Wekers erkende gisteren dat hij meer had moeten doorvragen naar de financiering... en dat hij te lichtvaardig heeft gereageerd op vragen uit de media. De hele oppositie benadrukte dat integriteit in de politiek een groot goed is. VVD-woordvoerder Neperis beaamde dat, maar volgens haar moeten politici wel oppassen om anderen te makkelijk te beschuldigen. Daar moet echt zorgvuldig mee worden omgegaan. En dat geldt ook voor politici. Wie openlijk twijfelt aan iemands integriteit, neemt daarmee een zware verantwoordelijkheid op zijn schouders. Verschillende Kamerleden willen ook opheldering over de rol van formateur Rutte. Een man uit Putten in Noord-Brabant moet 3,5 jaar de gevangenis in voor brandstichting. bij het huis van een ex-lid van motorclub Satoudara in Halsterum. De veroordeelde man handelde in opdracht en kreeg geld. De brand was volgens hem een waarschuwing voor de bewoner. De man wil niet zeggen wie zijn opdrachtgever was. De rechtbank in Breda rekende hem vooral de professionele en meedogenloze werkwijze aan. Aan het eind van dit voetbalseizoen degradeert er geen enkele club uit de Eerste Divisie. Er zijn bij de KNVB geen aanmeldingen binnengekomen van amateurclubs uit de topklassen die willen promoveren. Sinds een aantal jaren heeft de club die landskampioen wordt bij de amateurs het recht om te promoveren naar het betaald voetbal. Maar veel verenigingen durven dat niet aan.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 Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat bij Aalsmeer 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De afrit naar Aalsmeer is dicht. En de N325 van Nijmegen naar knoopend Velperbroek... tussen Elst en Hussen, 4 kilometer. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar het druk is. Nog één dag en dan begint de kerstvakantie. En daarom hollen politici heen en weer. Er zijn stemmingen, er zijn nog vergaderingen, fractievergaderingen, overleggen. Ontzettend druk, maar gelukkig is er wel nog even tijd gewoon voor ons eigen politieke panel. Vandaag met Hand en Broeke, Kamerlid van de VVD. Hartelijk welkom, woord voor de Buitenlandse Zaken en Defensie. Um, Jos Heijmans, sorry, Jos Heim, ik zit te staren naar mijn papiertje. Jos Heijmans ja. van RTL en Frans Hendricks van het Algemeen Dagblad. Uh, de laatste twee hebben, mag ik aannemen, uh, het debat gevolgd... wat nog steeds bezig is. Met premier Rutte en uh, staatssecretaris van Financiën Wekers... over meneer Wekers. Onder andere over meneer Wekers, want het gaat ook nog over... de inmiddels al vertrokken staatssecretaris Co Verdaas. Dat weet iedereen, die had uh, vreemd gedeclareerd bij, in zijn vorige functie bij de provincie Gelderland. Die moest opstappen. En Frans Wekers wordt er nu van beticht, of althans het lijkt erop... dat hij uh, niet helemaal zuivere betrekkingen had met Jos van Rij... de ex-wethouder, ex-senator, partijgenoot uit Roermond. Jos van R. verdachte. spreken we toch altijd alleen met de initialen Is dat zo? Nee, nee. Dat is waar, ja. Een voormalige baas van Wekers. Ja. Ook dat, partijgenoot. Nou, in hmm. het, het komt erop neer dat uh, uh, Jos van Rij, een uh, J. van R. uit R... Hmm. Uh, uh, uh, voor Frans Wekers uh, meegeholpen heeft aan zijn campagne. Een reclamezuil ergens heeft opgericht, een gigantische zuil. En het zou kunnen zijn, en kwade tongen beweren dat... dat uh, uh, Frans Wekers hem daarvoor een goede dienst terug heeft willen bewijzen. Ja. Ik geloof dat het wel omgekeerd is te volgen... Dat het... Eerst het uh, belastingkantoor, hè, want dan gaat het om in Roermond bleef... en daarna de paal, uh, of de, belast-, de reclamecel is gekomen. Zou het ja, wat uitmaken ook de volgorde? Nog de, uh, het, het verzoek van Van Rijen zelf uh, ja. naar zijn belastingaangifte te kijken. Maar zou het wat uitmaken de volgorde? Vraag ik dan maar eens eventjes eerst aan jou, Jos Heijmans, van RTL. Nee, ik denk het niet. Je, je ziet dat de oppositie op alle drie de punten aan het, uh, aan het schieten is... en de, de volgorde doet, uh, denk doet ik niet zoveel toe. toe. Nee. Nou. En is het, uh, denk je... Is er daadwerkelijk wat aan de hand of is het te goeder trouw en uitermate onhandig uitgepakt? Onhandig ja. zelf geloof ja. ik, hè? wat veel heel vaak vallen, ja. <laughs> ja, dat viel bij covid ook, ja. Ja. Uh, ja. gevoelsmatig, zeg ik. Want, ik bedoel, ik ken natuurlijk niet alle feiten. Uh, dat is ook het probleem, kennen we maar alle feiten. Uh, maar het ziet er een beetje naar uit dat het inderdaad allemaal erg onhandig uh, is geweest. Mm -hmm. Voor zijn werk Frans kennen, maar dat zegt natuurlijk ook niet alles. De, de, dat lijkt mij gewoon een uh, eerlijke, nette man uh, die geen trucs uithaalt. Ja. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, oké. Okay. Frank Hendricks, de, tot nu toe heeft hij zich verdedigd. heeft ook brieven naar de mm. Kamer gestuurd... en precies gezegd hoe het gegaan is met uh, de brieven en de mails... Van, tussen hem en Van Rij over uh, uh, belastingtechnische kwesties. Hij zegt, die heb ik meteen doorgespeeld naar hogere ambtenaren daar waar het moet zijn. En er is op zich niet, niets geks. Ik krijg wel vaker mm. post. Um, wat denk jij? Onhandigheid ja, het, het... of smelt er wat? Het is natuurlijk op zich wel vreemd, omdat wat, wat heeft die cel nou opgeleverd? Wellicht wat meer voorkeurstemmen, maar zo doorslaggevend zijn die in de Nederlandse politiek niet. Um, maar het is natuurlijk wel vreemd, omdat rondom Jos van Rij al heel lang uh, dit soort verhalen hangen. Hè? Dat, deze affaire of zijn relatie met die onroerend goedontwikkelaar in Roermond. Van was ook, ja, die was ook al lang bekend. Dus het is eigenlijk een beetje, vergelijkbaar met, met Vardaas, die ook in dit debat aan de orde komt... De, die feiten waren er. Er zijn niet zo heel veel nieuwe feiten, behalve dan inderdaad dat, er, dat Jos van Rijp blijkbaar uh, zijn belastingprobleem heeft voorgelegd. En toch is er, is er geen alarmbel afgegaan uh, destijds, toen, mm -hmm. toen Wekers het gesprek had met de formateur Mark Rutte. Nee, en waar zou dat dan nog mee te maken kunnen hebben? Zowel dit, wat meneer Wekers betreft, als wat meneer uh, Verdaas betreft. Is dit ook te wijten aan de enorme snelheid... waarmee uh, dit tweede kabinet Rutte tot stand uh, is gekomen? Net zoals de, uh, de, de regeringsverklaring? Nou, ik geloof dat de officiële verklaring nu is... We, we hebben niet snel gewerkt, we hebben hard gewerkt. Maar um, ja, er zijn natuurlijk wel al heel wat uh, onhandigheden geweest... sinds uh, dit kabinet Rutte 2. Nog heel eventjes hierover. Uh, hoe gaat dit aflopen, dit, uh, dit debat? Eerst even over meneer Wekers... Met een sisser? Nou, ik vermoed dat hij dit debat nog wel zal overleven. Maar... welke debat dan niet? Nou, het is zo, het wordt ook gezegd... dat hij zelf die beslissing heeft genomen om op te stappen. Maar dat was natuurlijk enorme druk. En op een gegeven moment, als zoiets boven je functione als dit iets functioneren... onmogelijk maakt of bemoeilijk... dan uh, krijg je een moeilijke situatie. Maar ik weet niet of dat op dat moment al is aangebroken. Josh, wat je, wat je in Simons? het debat tot nu toe uh, uh, ziet... maar het is eigenlijk net pas begonnen, hè, half drie vanmiddag... Uh, is dat... Uh, dat ik denk dat dat weken's hier wel uh, doorheen uh, rolt uh, VVD en Partij van de Arbeid Geloof hem min of meer op zijn woord. We hebben wel wat kritische vragen, maar die, uh, nou ja, daar heb je al een Kamermeerderheid die hem laat zitten. Hij loopt natuurlijk een forse kras op. Maar wat je veel meer ziet, vind ik, tot nu toe in het debat. Is, en dat is ook de reden waarom ze Verdaanst erbij halen. Is dat ze bezig zijn met premier Rutte te besje van. kijk, mm -hmm. dit is nou wel de zoveelste keer. Regeerakkoord. Het zat veel te snel in elkaar. Uh, Verdaans heb je niet goed gedaan. Wekens heb je kennelijk ook niet uh, doorgevraagd. En, en dat begint een beeld uh, te worden wat, uh, wat mensen gaan herkennen. Dus elke keer is er weer iets met Rutte, maar Hans Broeke, ik zie Hans de Broek al, al moeilijk kijken. Het is ook een beetje de taak van de oppositie natuurlijk, wat ze nu aan het doen zijn. Ik weet niet of het de deuken slaan. van de oppositie is om, om deuken te slaan. Uh, in, als daar geen aanleidingen of geen directe bewijzen voor zijn. Uh, dus, dus ik kan me op zichzelf dit debat heel goed voorstellen. Um, uh, we zullen het, nu ook, het, het vindt nu plaats as we speak. Uh, er is een hele lange brief, heb ik begrepen, van, van wekers. Uh, waarin een uitgebreide verantwoording uh, wordt gegeven op alle... Um, aantijgingen en verdachtmakingen... die mm -hmm. de afgelopen dagen zijn kant op zijn gegaan. Dat past ook bij de man, want uh, Jos Heijmans. of moet ik zeggen, Jos Haar... want ik had. Vorige <lacht> maar, maar, ik ik ben er nog nergens te spreken, van verdacht. Kan ik er een initiale oh. aan toevoegen, wellicht? Um, uh, heeft, heeft volkomen gelijk op het moment dat hij zegt. dat hij is iemand die. Um, uh, is een zeer zuiver man. En um, ik ben ervan uh, overtuigd dat hij. Uh, dat hij vandaag tekst en uitleg wil geven. en ook kan geven. Ik vind het goed dat dat in het Nederlands parlement ook gewoon. Tuurlijk, dat is ja. ook begrijpelijk. Maar het is natuurlijk ook weer waar, wat uh, Jos Heijmans zei... maar ook Frank Hendricks. Uh, ook als, als, als hij hier gewoon mm. goed uitkomt. En het is allemaal duidelijk. En datzelfde geldt voor uh, die affaire rond Coverdaas... waarvan premier Rutte wordt daarvan nu eigenlijk... daarbij eigenlijk uh, beschuldigd van niet goed op de hoogte te zijn geweest... terwijl hij dat wel had kunnen zijn. Het zijn allemaal bewuste krasjes die gemaakt worden. En of er nou wel of niet wat van waar is, dat blijft hangen. Het is een, het is een nare start. Nou kijk, je kunt je natuurlijk een beter start voorstellen op het moment dat je minder van dit soort berichten hebt. Maar ik denk echt, en dat is ook de reden... waarom dit kabinet zo snel of zo voortvarend van start is gegaan... is dat er hier twee mensen, Diederik Samson en Mark Rutte... aan tafel hebben gezeten... die tot in hun vezels doordrongen zijn van hun opdracht. En hun opdracht is om Nederland aan de hand te nemen... een bocht te maken en ons uit deze crisis te halen. En daar hebben we hele verschillende ideeën over. Die moesten we bij elkaar brengen. Nederland verwachtte dat ook van ons. Ons. Er was geen enkel alternatief. In ieder geval voor ons niet als VVD. En dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze met overtuiging gedaan. En dat betekent dat wij onze ogen op de bal houden. En ik denk dat Nederland ons daar uiteindelijk op afrekent. En dat ze daar het meest dankbaar voor zullen zijn. Want, nou wel wezen... We moeten uh, onze economie moeten aantrekken. Uh, we moeten uh, nee, er is hartstikke veel te uh, doen. door een natuurlijk. crisis heen zien te komen. Uh, en dat zijn de hoofdonderwerpen. En natuurlijk, dit, is, uh, dit komt er allemaal bij. En dat heb je, heb je liever niet. Uh, ik ben zelf vandaag de hele dag druk bezig om na te gaan... of we straks uh, Patriots kunnen uitzenden. Naar Turkije. Uh, naar ja. Turkije um, uh, dus echt, de, de, de, de hoofdlijnen worden door ons in ieder geval... nog goed in de gaten gehouden. En uh, ja, ik, ik lees vanavond en morgenochtend de krant. Ja, maar Jos, dat, dat, dat, gold, ja, dat gold natuurlijk ook voor het kabinet. Rutte 1, als je eigenlijk dezelfde opdracht... van Nederland ja. weer economisch uh, op orde te krijgen. Ja. Maar toen had je dit soort problemen er niet bij. Dat ging toch allemaal wat al Het door? Misschien Schacht. ook omdat dit, uh, de, um, uh, uh, in dat kabinet, er dus zat een minderheidskabinet... dan wist je één ding zeker, dat je elke dag... Uh, uh, wat je voorstelde, had je geen meerderheid voor... Uh, dus er was een, een, een andere benadering naar het, uh, uh, naar het parlement. Nu hebben we ook een kabinet wat niet alleen bezuinigt, fors bezuinigt. Net zoals het vorige kabinet dat deed. Alleen uh, vanwege Wilders konden we niet de bezuinigingen mee doen die noodzakelijk waren. Want daar durft hij zijn handtekening meer onder te zetten. Uh, dat doet de Partij van de Arbeid wel, dat is moedig. Uh, maar we kunnen met de Partij van de Arbeid wel, en dat is historisch nu, een paar, um, um, uh, een paar hervormingen doorvoeren. Dus, dus nu de combinatie tussen bezuinigen en hervormen, die meer is dan in het vorige. Kabinet. Mm -hmm. En misschien is dit wel het tijdstip en het moment... waarop je inderdaad twee partijen nodig hebt... die van oud-zij elkaar misschien hebben bestreden... Uh, en die het als enige de legitimiteit kunnen opbrengen... om Nederland die bocht te laten nemen die ik net beschreef. VVD en Partij van de Arbeid kunnen dat. En we zijn er op ons vezels van doordrongen dat het ook moet gebeuren. Ja, helemaal mee eens, maar dan moet je dus dit soort gedoe... Nee, met verdans en wekers moet je niet hebben. Nee, nee dat is niet bevoordelijk. Nee, je moet er ook wekers... gaan dat dit niet blijft doorgaan vier jaar... Kijk, zolang de brieven van Financiën over de euro... Um, uh, ik heb liever negen kantjes over de euro, laat ik dat maar zeggen... dan mm -hmm. negen kantjes over wekers. Uh, okay. Laten evident. we, Frank, ja. even verder gaan op uh, um, wat er te doen staat die bezuinigingen. Nou, dat weten we allemaal. Gigantisch, uh, uh, gigantisch veel moet er bezuinigd worden. Dan nou kwamen de berichten van de Nederlandse Bank... en nu ook van het uh, um, uh, CPB, het, CPB, CPB ja. het Centraal Planbureau... En daaruit blijkt dat we de heilige 3% van Brussel niet gaan halen. Dat er nog meer bezuinigd moet worden dat het 3,3 wordt. Althans, vandaag was Dijsselbloem in de Kamer en die zei... ja, maar we hebben een enorme meevaller door die, door die uh, veiling, door de, de telecomveiling. Dus misschien valt het nog wel weer mee. Zie jij aankomen dat um, deze wonderlijke, uh, maar mooie samenwerking stand houdt... als er inderdaad toch in het voorjaar blijkt dat er nog veel meer bezuinigd moet worden? Nou, ik denk dat het wel heel spannend wordt en heel moeilijk. Uh, ik bedoel Bij de presentatie van het regeerakkoord heb ik dat ook zelf aan, Ru aan de premier Rutte toen gevraagd. Wat gebeurt er nu als we die 3% niet halen? Hè? Want het was eigenlijk al vrij uh, krap. Toen zei hij, nou ik ga uit dat dat gewoon gaat lukken. Maar als dat niet gebeurt, gaan we extra bezuinigen. Uh, kijk, de PvdA heeft natuurlijk heel lang campagne gevoerd met het verhaal. We moeten de economie niet kapot bezuinigen. Dat is nu een beetje naar de achtergrond gedrongen. Maar ik vraag me af of dat niet weer heel snel uh, naar boven komt... als, als de discussie gevoerd moet worden over wat dan bezuinigd wordt. Want uh, Hans en Broeke, uh, VVD-kamerlidje, <kuggen> zei net... Uh, we zijn er allebei, Partij van de Arbeid en VVD, van overtuigd dat dit zo moet. Ja. Maar hoe lang kan inderdaad de coalitiepartner de rug recht houden... als er zo meteen nog eens miljarden bij wijze van spreken? Je zo, weet het natuurlijk zolang niet. Zolang als het moet. En het moet. Ja, daar ben ik van overtuigd. En daar ben ik van overtuigd. En ik zie dat ook echt serieus bij de collega's van de Partij van de Arbeid. En ja, het wordt moeilijk. Uh, vooral ook omdat we telkens verschillende ideeën hebben. Daar gaan we ook niet voor weglopen. We gaan niemand gaat dat een beetje lopen toedekken. Uh, we houden niet van die modderige compromissen. Dat houdt de PvdA ook niet. Dus we zullen voor alles telkens opnieuw een oplossing moeten vinden. En iedereen snapt ook wel waar ja, we vandaan bedoel... komen. Maar het moet. Maar Samsung de vorige keer. We moeten geen sprintje naar de 3% trekken. Nee, maar kijk, wij zijn ook geen paniekpartij. En um, dat betekent dus dat wij uh, heel rustig kijken naar uh, de, de, de, zeg maar, de weerbeelden die nu worden gegeven. Um, uh, ik hoorde deze week de vergelijking die vond ik wel aardig, als je nu uh, de, naar de commerciële tv van Jos Heijmans uh, kijkt en je ziet het weerbericht of je kijkt naar de NOS uh, en je vergelijkt uh, de weervoorspellers dan kunnen ze allemaal niet met 70, 80 of 90 procent zeker hij heeft dat het morgen gaat regenen. Maar ze kunnen je wel beloven dat je een, pa een paraplu moet opzetten. En dat is precies wat hier nu gebeurt. Dus we gaan niet nu al uh, paniekvoetbal spelen uh, met tussenpersonen. Ja, maar je spreekt nu natuurlijk wel meer uitgeven. Want mm -hmm. dat die, die optie is er natuurlijk maar ook. Maar je nog. spreekt wel allebei de intentie uit zolang Brussel niet wat coulant wordt... Een is een die 3 procent. We moeten naar Brussel, een, ja. Aan het einde van deze kambietsperiode... moeten we naar een houdbaarheidsoverschot, Want alleen dan we, uh, krijgen we Nederland door die bocht. Alleen dan gaan die uh, hervormingen... en die bezuinigingen ook echt positief uitpakken voor Nederland. zei Heijmans, is het, is het reëel om te denken dat dat kan? Er uh, sneuvelen nu al bezuinigingen. Uh, ja, daar is, wel, dat, dat wordt wel weer anders wel weer, gehaald. Maar bijvoorbeeld ja. het metropoolorkest moet gered worden. Dat gaat dan ten kosten van de omroepen. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Maar Natuurlijk, gisteren, uh, wat erg goed miljoen. is... Ja, het eerste het polder wordt weer uit het slop getrokken en uh, het kabinet zegt voor uh, nieuwe banen, voor jongeren vooral uh, maken wij ook geld vrij 100 miljoen. Dus er wordt al wat geschoven. Wat, uh, ja precies. Wat, wat, uh, welke bezuiniging heb jij het idee is zo heilig dat dat in elk geval tot het volgende voorjaar wel stand houdt? Poeh. Nou, dat lijkt me heel lastig, want tot nu toe vind ik eigenlijk... maar het klinkt misschien wat negatief... dat dat bijna niks standhoudt uh, van het regeerakkoord. Elke keer als, als er een hoop gedoe komt uh, in de samenleving... dat het uh, wel weer gecorrigeerd uh, wordt. Uh, dat hebben we gezien met die zorgpremie. Uh, dat was natuurlijk helemaal fout. Um, dat was echt een fout, dat was een misrekening. Dat was een fout, okay. Maar verder zegt okay. nou, het kabinet ik denk, toch ook, uh, ik denk niks ligt vast. We maar gaan nou, het. in alle eerlijkheid, Olympische was. SP, ja. of uh, ja. Ja. OS... Ja. Ja, ja, die ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking. Komt je ook weer ja. terug, Jos? Dan die, dat, dat denk ik dat dat wel uh, doorgaat. Daar heeft de Partij van de Arbeid uh, zich mee verzoend. Maar, of wat Han net zei, Han ten Broeke... Uh, geloof jij nu werkelijk dat de Partij van de Arbeid zegt... oké, okay, als het in het voorjaar tegenvalt... we gaan nog extra 4, 5 miljard bezuinigen? Nou, dat zullen we in het voorjaar moeten zien, maar er zijn afspraken over gemaakt. Dus, um, uh, ja, maar niet op zo op hard, de... hè? Ja, maar kijk eens... Um, uh, wij gaan voor een einddoel. En het einddoel gaf ik net. Er moet een houdbaarheidsoverschot komen. We hebben daar hele heldere afspraken over gemaakt. En ik vind het niet zo erg dat het tussentijds wordt bijgestuurd. Want dan, anders zou je al die mensen niet nodig. Dan zou al die, al die drukte en al dat rondgeren... even los van de wekersissues zoals vandaag... zou dan ook om niets zijn geweest hier. En dan hadden jullie ook niks om te verslaan. Dus we zitten hier ook, druk, we zitten hier ook niet voor niks. Uh, maar ik ben eerlijk gezegd, als je erop terugkijkt... natuurlijk niet trots en blij met die zorgpremie... Maar vraag ik de heren journalisten die al veel langer meelopen dan ik: um, uh, hoe vaak hebben jullie gezien dat je amper een, um, uh, een regeerakkoord hebt en dat je bereid bent om, uh, terwijl je een meerderheid het hebt, te gaan. in te voor een beter idee. Nee, om, om het gewoon voor een beter idee in te ruilen. Jongens, dit werkt dus niet, dan doen we het anders. Nou ja, dat, ik, dat is ja, misschien wel vaker voorgekomen. Dat verwachten mensen toch ook van ons. Maar, maar hand en broek, nee, ze verwachten toch van jullie dat jullie met het goede idee komen. Zeker, en, en dat, dat was niet het goede idee. En dit was, idee was niet het goede idee. Dat hebben we ook allemaal al vaak gedaan. In een week, er word, dan ontdekt praat. dat het geen goed idee is. Maar om nog even terug te, te komen op, uh, op die begroting. Want kijk, Samson heeft natuurlijk ferme uitspraken gedaan. destijds bij het Koendoesakkoord wat is gesloten, ook om onder die 3% te komen. Toen heeft hij gezegd dat, dat de premier Rutte een begrotingsobsessie had. Hè? Dat, ja. En dat, het, dat de, de economie er van kapot ging. Dus het is natuurlijk toch iets waar hij ook uh, moeilijk mee zal komen te zitten... als dat straks weer op tafel ligt. Het is heel simpel. Um, uh, we vinden elkaar nu na de campagne. En dan kun je eindeloos die uitspraken in de campagne. En daar loop ik ook helemaal niet, loop ik helemaal niet voor weg. Nou, wel, die van Samsung moet hij maar door zijn eigen mensen laten. Of zelf kun je komen verantwoorden. Maar waar het om gaat, is dat wij afspraken met elkaar hebben gemaakt. Dat die verkiezingsuitslag klip en klaar was. Heel helder. Voor ons was er geen alternatief. En voor hen bleek er ook geen alternatief, ze wilden misschien zelfs geen alternatief. Nee, dan zegt hij: er is een elkaar. einddoel. Ja. En ik zijn er nou... ferm van overtuigd dat dit ook zo moet gebeuren. En is het einddoel nou uiteindelijk uh, volgend jaar die 3% of is het einddoel... in 2017 moeten we op nul zitten? Nou, en we, we zien wel we hoe hebben, we daar wat komen. Wat we hebben gezien is nu, we geven zo'n 250 miljard uit even. Hè. Er komt mm. nog altijd 23 miljard erbij, bij, wat we te veel uitgeven. Iedereen weet dat dat terug moet. Dat moet dus gewoon terug. Dat moet op een overtuigende manier worden teruggebracht. Dat is ook wat de Europese Commissie aangeeft. Nou, dat is niet per se alleen VVD-taal. Dat wil ook de Partij van de Arbeid. Die wil ja, maar ook... wat is nou het einddoel? Is dat inderdaad 2017? Of praat je nu ook over de begroting van uh, 2014? Nee, op dit moment praten we natuurlijk over de begroting van 2013. Daar zijn we nu mee bezig. En ik denk dat daar in ieder geval op dit moment geen enkele, uh, uh, uh, althans, dat het niet verstandig zou zijn, om nu met allerlei paniekmaatregelen ineens weer extra bezuiniging of zelfs meer geld te gaan uitgeven. Nee, nee, maar misschien je, in het voorjaar. Is, is voor sommige, wat, uh, sommige mensen vinden dat daar veel voor te zeggen is. Wij denken op dit moment even koers houden. is mm. heel verstandig. Oké, okay, de minister van Financiën, uh, Dijsselbloem was vanochtend uh, in de Kamer. Ik zei het al, die zei al, nou het zal misschien nog wel meevallen. Want we hebben een aardige meevaller. Mm. Uh, de, de, uh, hoe dat, telecom, precies, ja. de telecomfrequenties zijn geveild. En dat heeft veel meer opgeleverd. 3, zoveel miljard. Mm. Dezezelfde Dijsselbloem wordt genoemd voor een uh, niet onbelangrijke functie in Europa. Uh, we hebben hem zelf daar uh, niet over gehoord, want ik stel mijn kandidaat. Maar degene die jij eventueel mogelijk op zou volgen, meneer Jonker, die nu de eurogroep leidt. Dat is de groep van de 17 uh, ministers van Financiën van de landen die de euro hebben. Die houdt ermee op en die heeft vandaag ook duidelijk gemaakt dat hij zei... Nou, het zou meneer Dijsselbloem van Nederland wel eens kunnen worden die die groep gaat leiden. Ja. Twee vragen. Kan dat? Kan je die twee banen combineren en het allebei goed doen? En wat zegt dat over de bewegingsvrijheid van Nederland... om misschien soms ook nog wel eens een beetje anti-Europa te zijn? Um, er zijn, Ja, er zijn eigenlijk twee kandidaten. Hè? Een, een, een Finn en Dijsselbloem. Dat is overigens niet de verdienste van Dijsselbloem... maar dat komt omdat hij uit Nederland komt. Nederland is het triple E-land. De financiële markten vertrouwen Nederland. En daarom vinden met name de Duitsers dat de Nederlander het moet worden. De Fin zal het waarschijnlijk niet krijgen, omdat er ook al een Fin-Eurocommissaris is. Uh, op, een, financieel, Reen, op financieel gebied. Dus ze zouden ze iets te veel krijgen. Uh, wat dat betreft is hij een grote kans. Ik denk ook zelf dat hij het wordt. En uh, hij moet het ook gewoon doen, uh, lijkt mij. Het kost natuurlijk wel weer uh, een dag, anderhalve dag in de week extra werk hoor. Zo'n vergadering hmm. voorbereiden en noem maar op. Nee, ja, maar daarom, ik meen dat het kan. Maar hij moet. Ja, het kan als hij het doet zoals Jonker deed. En namelijk dat hij Frans Wekers meeneemt. Naar die uh, vergaderingen van de Ecofin, van de Eurogroep. en wekers uh, het Nederlands standpunt uh, laat verdedigen. zodat hij als min of meer onpartijdige voorzitter. Uh, zijn werk kan doen. Dan zijn allebei Jonk... de bewindslieden van, ja, van Financiën. Maar weg Jonker, hier. De, Jonker deed dat ook. Nou is Luxemburg natuurlijk wel wat kleiner. en hebben die mensen misschien iets minder te doen. Uh, maar het kan wel. Oké, okay. Frans Hendriks, dat denk jij? Ik de premier, hè, Jonker. Nou, ik kan op nou, zich ook... de, de zorgen van de VVD hè, wel voorstellen dat. Uh dat het wel lastig is. Zo'n voorzitter die zal uiteindelijk natuurlijk ook... Uh, gewoon zijn werk goed willen doen. En dat, is, uh, dat betekent een akkoord te bereiken. En dat, dat zou dus kunnen betekenen dat je dan de Nederlandse belangen... Ja, wellicht uh, ja, wat minder scherp voor ogen krijgt na verloop van tijd... Dus ik kan me wel voorstellen dat de VVD daar uh, wellicht minder enthousiast is. hans Broeken, je bent nou. het woord voor de buitenlandse zaken. Het zou in elk geval het, uh, goed moeten doen dat Nederland weer eens een aardige, een aardige positie krijgt in iets internationaals. Nou, binnen nee, Europa. Nou, ja, het is best een, aardig, een aantal positie's, zeker in het financiële uh, veld. We hebben uh, goede posities nu juist. Uh, ook een aantal topambtenaren van uh, financiën zijn doorgeschoven. Uh, we hebben in het uh, um, ESM, dat uh, noodfonds, uh, daar zitten Nederlanders op hoge posities. Dus de Nederlanders doen het echt heel goed daar. Um, en het is ook niet onlogisch dat men naar Nederland kijkt... omdat wij uh, gewoon een heel sober, prudent begrotingsbeleid voeren. En dat is precies wat Europa nu nodig heeft. En wat ook vertrouwen wekt bij de markten. En de financiële markten zijn cruciaal. Um, het is een functie, ik kan niet beoordelen of je, dat met of je of die twee functies tegelijkertijd... Dat, dat zal uh, door de persoon die uiteindelijk gevraagd wordt... Uh, zal dat zelf moeten worden beoordeeld. Wat ik wel voorop wil stellen is dat voor Nederland natuurlijk geldt... dat altijd ons nationale belang, de nationale inbreng... hiervan cruciaal belang blijft. Want dat is waar in allereerste plaats een minister en ook een kabinet maar op worden afgereden. Maar komt u dan niet in een onmogelijke positie wellicht? Nou, dat hoeft helemaal niet, want uh, Jonker was zelfs uh, premier um, uh, en deed het erbij... Um, uh, de ministers van Financiën zijn sowieso al denk ik, anderhalf tot twee dagen in de week met, hun, met de euro bezig. Um, het geeft ook extra mogelijkheden van invloed. Um, dus ik denk dat dat een afweging zou moeten zijn als die afweging zich voordoet. Alleen weet ik helemaal niet of die zich voordoet. Want het zijn speculaties tot op het moment dat je het zeker weet. Ja. En ik geef wel toe, het zijn wellicht hele serieuze speculaties. Omdat je een soort aftelsom zou, kunnen, of af, aftelsom zou kunnen maken. Maar nogmaals, in het belang van de Nederlandse positie ga ik nu niet over de positie van Dijsselbloem. Uh, iets, iets, iets zeggen. Maar wat zou je er dan van vinden om dan wekers mee te nemen? Om dat Nederlandse belang te vertegenwoordigen. Stel dat hij zo wordt. De constructie waar um, uh, Juncker voor koos... is een hele gebruikelijke. En ja. zie je ook op andere... Want Europa kiest heel vaak voor het model... dat nog altijd lidstaten... Uh, personenleven die ook tegelijkertijd... een Europese functie vervullen. Uh, dat had je uh, in, het, in het verleden ook. Met uh, in, in, in, uh, zeg maar allerlei beraden van de Europese Raad. Dus dat vind ik niet zo gek. En eh, voor, voor, voor ons, eh, voor het parlement denk ik... maar zeker ook voor de VVD zal altijd blijven gelden... dat wij willen dat het Nederlands Belang eh, volwaardig, volledig... En ook optimaal wordt gediend. Laten we nog eventjes kort een paar minuten praten. Uh, met jullie goed vinden over Lodewijk Ascher. de minister van Sociale Zaken. Gisteren uh, zaten voor het eerst sinds anderhalf jaar. de sociale partners en het kabinet weer om de tafel. om te proberen de polder weer een beetje aan de praat te krijgen. Er is geld toegezegd voor een heel groot probleem. waar we betrekkelijk weinig eigenlijk over horen. namelijk de werkloosheid. en met name de jeugdwerkloosheid. Ik bedoel, we horen wel dat die er is. maar plannen zie je nog niet zoveel. Hebben jullie, eh, net als blijkbaar heel Nederland, ontzettend veel vertrouwen... in wat Lodewijk Asscher gaat doen op zijn departement? En begrijpen jullie ook zijn eigen onrust die hij in Vrij Nederland deze week uit... dat hij zegt, ik ga zoveel mensen teleurstellen... want zoveel wordt er van mij verwacht en ik ben zo populair, dat is eng. Ja, ja ik, snap, ik snap dat hij uh, dat eng vindt. Die man is natuurlijk uh, van, van wethouder Amsterdam uh, vicepremier geworden. Het is nogal een stap. Uh, hij is uh, neergezet als uh, zeg maar de grote concurrent binnen de Partij van de Arbeid voor uh, Diederik Sanson. Uh, hij heeft allerlei lovende woorden namelijk. Uh, Cruciaal voor het, het, het nieuwe elan in de polder. Ja, maar dat is dus iets van... Uh, ja, dat moet je dan nog maar zien, uh, zien waar te maken. Ik kan me voorstellen dat hij, uh, dat, hij dat wel een beetje eng vindt. Ja. Mm -hmm. dat, er wordt zoveel van hem verwacht. Misschien wel te veel, dat, wat hij misschien nooit uh, kan waarmaken. Maar goed, dat het polderoverleg gisteren weer min of meer is losgetrokken. Dan moeten we nog maar afwachten, want het was natuurlijk pas een eerste gesprek. En ik sprak de voorman van het CNV gisteravond nog. Die was wel blij, hij zegt: Ja, we zijn natuurlijk nog helemaal nergens. Dus het was heel het is voorzichtig, begin, ja. een heel klein stapje. Maar het is goed dat het gebeurt. Iemand krijgt nieuws binnen. Frans, <lacht> ik hoor een bliepje. Hm. Uh, Frans Hendricks, Lodewijk Ascher. Ja, ik begrijp wel dat hij de verwachtingen uh, wat naar beneden wil bijstellen. Want het is natuurlijk eerder bij een andere verlosser uit Amsterdam uh, ook niet goed afgelopen. Uh, maar ik, het is natuurlijk wel, hij heeft met zijn volle verstand hij heeft zelf mogen kiezen welk ministerie uh, hij zou gaan doen. Het is sociale zaken geworden, wat natuurlijk een verschrikkelijke klus wordt uh, met de maatregelen die daar... Uh, uh, op de en de stijgende liggen. werkloosheid. En ja. de stijgende werkloosheid, de koopkracht. Dus die polder uh, is ook onontbeerlijk geworden. Bijvoorbeeld om uh, de pensioenpremies uh, niet te ver te laten doorstijgen. Om de koopkracht dus enigszins op pijl te houden. Want dat zie je natuurlijk ook dat het consumentenvertrouwen nog steeds uh, verschrikkelijk uh, laag is. Dus ja, het is wel een, uh, hij moet toch wel heel veel zelfvertrouwen hebben. Uh, omdat hij anders deze, deze, dit de departement niet had gekozen. Andere boeken vol vertrouwen. Ja, Asscher maakt op mij een hele, um, hele goede indruk. Volgens mij geldt voor hem misschien nog wel een van de meesten... Die, die uitspraak die Mark Rutte deed over het karakter van dit kabinet. Dat is het Dreciaanse karakter daarvan. Het lijkt mij een sociaaldemocraat uh, um, uh, die heel nuchter naar de zaken kijkt altijd het algemeen belang op het oog houdt... en dat hij niet iedereen tevreden kan stellen. Ja, Dat is logisch in zijn functie. Ja. Maar ik heb niet de indruk dat hij daarom wegloopt... voor de moeilijke besluiten die, er, die eraan vastzitten. Oké. Okay. Hand en boeken hoorde u als laatste. Hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Heel hartelijk bedankt. Frank Hendricks van het Algemeen Dagblad... en Jos Heijmans van het RTL... Uh, en allemaal hele prettige feestdagen. Want oh, dit nee, was uh, uh, uh, het laatste politieke vraaguurtje vanuit, de uh, vanuit Den Haag. Maar natuurlijk zijn we de volgend jaar uh, gewoon weer. En ik, nee, volgende week niet. Bijzondere uitzendingen. Um, in Hilversum zit of Lucella of Tim. Dat is mij niet duidelijk. Wow. Tim. Wat, wat denk je? Ja. Tim die ik zit er voor het Radio 1 Journaal. Goed gehoord. Uh, wij, wij, wij blijven uh, en gaan natuurlijk straks in onze uitzending... regelmatig naar Den Haag voor het debat over staatssecretaris Wekers... en ex-staatssecretaris Verda. In Den Haag ook, waar straks een onderzoek wordt gepresenteerd, waaruit blijkt dat ondanks alle inspanningen het vrije tijdscontact tussen niet-westerse minderheden en autochtonen in Nederland niet is toegenomen. Niet alleen mensenkwesties hebben we de komende twee uur, we gaan het straks ook hebben over, surprise, surprise, een bultrug. We hebben we niet over Johanna, maar over een nieuwe bultrug. Die is gesignaleerd ergens in de buurt van Castricum. Misschien niet twee, misschien wel drie. We weten het niet We gaan het zien, we gaan het horen. Eerste feiten, de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt van Lieslotte Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Er moeten zo snel mogelijk weer Intercity stoppen op station Almere buiten. Almere klaagt in een brief aan Staatssecretaris Mansveld van infrastructuur over te volle treinen en langere reistijden. Wethouder Duivenstein noemt het een beetje gek dat sinds de opening van de Hanselijn reizigers er juist op achteruit zijn gegaan. De sprinters die nu stoppen in Almere buiten, zijn volgens de gemeente in de Spits niet lang genoeg. De Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse stopt als zelfstandig ziekenhuis. Het wordt een satellietziekenhuis van drie instellingen in de buurt. Waaronder het Maastad in Rotterdam. Truward van Putten kwam vorige maand in opspraak door een onverklaarbaar hoog sterftecijfer. Maar de nu genomen maatregel is financieel, zegt het ziekenhuis. En in de Rotterdamse haven heeft de politie 160 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in zakken bloembollen. De douane, de fiscale inlichtingen en opsporingsdiensten... en andere organisaties onderzoeken nu wie er achter de smokkel zit. Er is nog niemand aangehouden. De container met bloembollen was geladen in Peru. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANNB-verkeersinformatie. Ah, nee, er staan 23 files, bij elkaar 90 kilometer. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. De langste file die zien we nu op de A15 vanuit Europoort... tussen Rosenburg en Knoopend Vaanplein 10 kilometer. En bij Arnhem op de N325 vanuit Nijmegen. Er staat tussen Elden en Westervoort 5 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Wie weet wordt het voor de winkeliers... deze maand nog een beetje goed gemaakt. Maar oktober was echt een erg slechte maand voor ondernemers. De consumentenuitgaven daalden verder. We zijn zo in een winkelstraat in Doetinchem om daarover te praten. Een hedgefonds heeft heel goede zaken gedaan met Grieks schuldpapier. Daar verdienen ze een half miljard dollar aan. En daarover praten we met een vermogensbeheerder. Edwin van der Sar bellen we over de loting van Ajax. Deo Boekarest na de winterstop 14 februari... Wordt die wedstrijd gespeeld? Maar eerst het debat met en over staatssecretaris Frans Bekers. En dat debat gaat over zijn banden met de omstreden Limburgse VVD'er Jos van Rij... draait erom, u heeft het eerder gehoord, of Wekers iets heeft teruggedaan... voor het grote billboard langs de A73. Met zijn foto daarop, dat billboard werd betaald door Van Rij. Wat vindt de Tweede Kamer ervan? We gaan naar Peter Blok. Peter, hoe staat het ervoor in het debat? Nou, de Tweede Kamer vindt het vooral heel onhandig van Wekers... om met Van Rij in zee te gaan. Het is buitengewoon slecht voor het aanzien van de politiek... als de integriteit van politici terecht of onterecht in twijfel wordt getrokken. Tja, een reclamebord van 35 meter hoog. Op een prachtige plek, langs de A73 bij Roermond. Een vriendendienst. Mogelijk gemaakt door Jos van Rij, toenmalig wethouder in Limburg... en door Piet van Pol, prominent vastgoedbaas in Limburg. Voorzitter, met dit soort sponsoren moet je oppassen... Dit soort geldschieters maken politici kwetsbaar. De heer Wekers heeft het over complottheorieën. Maar voorzitter, deze ellende heeft de heer Wekers natuurlijk over zichzelf afgeroepen. Door eerst te ontkennen dat bekend was, onbekend was, bekend was wie zijn snelwegportret financierde. En later toe te geven dat hij wel degelijk wist dat de centen daarvoor van de Roermondse wethouder van Rij kwamen... dan is het volstrekt logisch, voorzitter, dat mensen gaan denken... dat de eventuele keuze voor Roermond als vestigingsplaats voor de fiscus... en de snelle ontvangst van van Rij door een topambtenaar van Financiën... om een persoonlijk fiscaal dossier te bespreken... met die financiering van dat billboard samenhangen. Dat is een logisch gegeven, dat mensen dat zouden kunnen gaan denken. Is de staatssecretaris bereid, voorzitter, om hier ruiterlijk toe te geven... dat hij op zijn zachtst gezegd onhandig heeft gehandeld. Ja, on, uh, onhandig, dus uh, dat is het sleutelwoord onbesproken gedrag. Dat uh, moet je hebben als uh, staatssecretaris. Dat weten we nog van die affaire Verdaas eerder. Ja, en dat hangt dus nu ook boven de markt. Gaat dit debat, Peter, de richting op dat je de vraag mag stellen... moet Wekers vrezen voor zijn baan? Nou, daar lijkt het niet op, want Wekers heeft eerder deze week gezegd... dat hij geen geld heeft gehad van Van Rij... dat hij Van Rij geen persoonlijk belastingadvies heeft gegeven... en dat het belastingkantoor in Roermond van Wekers mocht blijven... maar dat had dan weer niets te maken met Van Rij. Maar uh, hij kreeg uh, adviezen van zijn uh, top van de belastingdienst... en die wilde graag in, uh, in Roermond blijven. Maar waarschijnlijk gaat het kantoor nu toch naar Venlo. Um, in ieder geval uh, zijn Pechtold en Buma blij als er vandaag duidelijkheid komt. Wat wel nodig is, is zorgvuldigheid, openheid en controleerbaarheid. De sleutelwoorden uit het hoofdstuk belangenverstrengeling... in het handreiking integriteit van politieke ambtsdragers. Vandaag krijgt het kabinet wat mijn fractie betreft de kans... die woorden in daden om te zetten. Zodat, zeg ook ik, het dossier gesloten kan worden. En juist daarom is het van belang dat nu snel, helder en eenduidig... antwoord komt op de vele vragen die zijn gerezen. In de richting van de staatssecretaris hecht ik eraan te benadrukken... dat de CDA-fractie het waardeert dat hij het boetekleed heeft aangetrokken. Ja, dus hij heeft in een brief al uh, gezegd dat hij uh, niet echt uh, handig heeft uh, gereageerd. En dat, uh, dat heeft hij ook zojuist gezegd in de Tweede Kamer. Luister maar. Ik had moeten doorvragen naar de wijze waarop deze campagne-uiting gefinancierd zou worden. En wie verder betrokken zouden zijn... En mevrouw de voorzitter, ik had uh, niet alleen beter moeten doorvragen, maar ik had dat ook moeten laten vastleggen. En doordat ik dit heb nagelaten, en dat zeg ik met name tegen de heer Pechtold, kan ik nu niet op alle vragen ingaan die gerezen zijn. En dat betreur ik zeer, maar dat had ik natuurlijk liever anders gezien. Maar dan had ik destijds kritischer moeten zijn, doorvragen en vastleggen. Ja, en dat heeft hij dus niet gedaan. Een schuldbewuste Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Peter Blok was dat. Consumenten geven nog steeds minder uit in vergelijking met de afgelopen jaren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral wordt er minder uitgegeven aan duurzame goederen. Joris van de Kerk, onze, onze verslaggever, gaat vanmiddag winkelen in Doetinchem. Joris, goedemiddag. Ik was vanmorgen in Amstelveen. Daar was het in het winkelcentrum niet druk, niet zo rustig. Eigenlijk een nou, redelijk uh, lekker winkelend publiek. Hoe geldt dat bij jou daar in Doetinchem op deze koopavond? Ja, zo heel vaak ben ik niet uh, in Doetinchem. Dus ik kan het niet vergelijken met hoe het gisteren was, uh, de drukte hier. Maar het ziet er gezellig uit. Er zijn veel uh, kerstlichtjes uh, aan in uh, de winkelstraat en... Uh, er lopen hier toch wel, wel, wel redelijk wat, uh, wat mensen rond. Uh, maar de mensen die ik ga spreken... bijvoorbeeld van een boekhandel en van een uh, uh, mevrouw die een kledingzaak uh, is begonnen... die zeggen dat ze wel heel erg hun best doen om uh, mensen te trekken. En dat doen ze bijvoorbeeld door de parkeertarieven te verminderen. Ik heb net een parkeerkaartje uh, in de auto gelegd. Uh, tot uh, kwart voor zeven uh, is het uh, in totaal nou, vijf euro... Uh, nou goed, daar kun je in, in amsterdam misschien een uur voor, uh, voor, voor parkeren. Nee, Amsterdam. Hier kun je, amsterdam je dat van tot kwart voor zeven. <laughs> ja, is dat zo? Ja. <laughs> daar hebben ze wel een heel groot winkelcentrum ook. Hè? Ja, zeker. Um, ja, nou, met mensen praten hier over hoe dat dan gaat uh, met met hun winkel en het bijzondere verhaal van bijvoorbeeld de vrouw die de kledingzaak uh, is begonnen. Die had echt een enorme droom om een kledingzaak uh, te hebben. Die zaak. Die bestaat nu nog wel, maar daar staat groot opheffingsuitverkoop voor op de winkel. Ze heeft wel nieuw werk. Maar hoe dat dan gekomen is dat de zaak niet meer bestaat over een paar weken. En dat ze dan toch weer ergens anders gaat werken en wat dat met haar doet. En of dat inderdaad te maken heeft met die cijfers die vandaag dan naar buiten zijn gebracht. Nou dat, dat ga ik haar voorleggen. En in die boekwinkel, daar komt dan nog iets extra's bij. Want een boekwinkel, ja, boeken die kun je... Ook op internet kopen kleding natuurlijk ook. Maar op internet is het wat moeilijk om de kleding te passen. Dat is met boeken wat, wat makkelijker. En hoe gaat hij daar dan mee om? Hij heeft al wel aangegeven. En dat refereert heel erg. Mijn ouders hadden een winkel en die waren ook lid van de winkeliersvereniging. En hij heeft aangegeven bijvoorbeeld dat die parkeertarieven omlaag moeten. Dat ze dat met de winkeliersvereniging hebben besloten. Maar dat er ook nog allerlei andere acties zijn van die winkeliersvereniging. En daar moet ik dan heel erg aan denken hoe dat dan vroeger bij ons in Tilburg ging, met al die acties van de winkeliersvereniging. En ik vroeg mij daar toen al vaak bij af van ja, maar als winkeliersvereniging onderling, dat is allemaal wel mooi dat je eh, mensen eh, naar je winkel, winkels eh, wil trekken, maar lukt dat dan wel door allerlei stempeltjes uit te gaan delen en trek je op die manier echt de mensen naar jouw centrum toe of naar die boekhandel waar ik straks mee spreken tot kwart voor zeven mag ik in ieder geval hier parkeren met nostalgisch gevoel meegenomen naar Tilburg je gaat lekker winkelen daar toe tot straks Joris er waren vandaag trouwens ook cijfers over de werkloosheid die stijgt duidelijk volgens het CBS het hardst in Brabant het aantal werklozen nam met een derde toe daar Er zijn wel wat lichtpuntjes in die regio want in de high-tech gaat het nog goed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 Hi, goedemiddag. Ja, tevreden met dit resultaat of toch een beetje een hmm, hmm, gevoel? Nou, dat is altijd moeilijk. Natuurlijk waren sessieploegen die kon die je kon loten. Die je kon loten. Hallo. Iedereen herkent jou daar natuurlijk. Ja, ik sta op het vliegveld inderdaad. We gaan op weg naar Amsterdam en hoop enthousiaste mensen. Nee, we hadden 16 teams loten. En daarvan waren bijvoorbeeld Chelsea, Liverpool en. Olympische Union en Benfica waren toch uh, ploegen die, uh, die het dan het meest uh, in het oog spreken. Uh, maar ook uh, natuurlijk een stuk zwaarder zijn en die andere twaalf, uh, ja, daar, uh, daar moet je er één tegen spelen en dat is uh, Steaua Boekarest geworden. En, uh, ja, we hebben de, we de voorzitter ontmoet en uh, we hebben een fijn gesprek gehad, uh, een aantal uh, meterswaardig uitgewisseld. En, oh. uh, ja, waar heb je ja, het dan over met de voorzitter? Nou, dat gaat over het, over het stadion. Uh, Wij krijgen wat informatie van Boekarest. En uh, wij delen wat informatie over Amsterdam qua, qua hotels en, uh, en dat soort dingen. Afstanden tussen uh, naar het stadion en het vliegveld. Oh, ja? dat, dat je het daar nog gelijk he? over hebt. Ja. Ja, want... je, je, je, je ziet elkaar dan toch, hè? Dus dan zijn ja, je net goed uh, uh, mee. Vijf minuutjes uh, wat, wat weten we hele doorheen? Even een en, uh, reisadviesje geven. Bijvoorbeeld, maar dat wordt alsnog, door Ajax wordt alsnog uh, iemand naar heen, heen gestuurd die daar de uh, ter plaatse gaat nemen. Want wat weten jullie bij Ajax van, van de ploeg verder? Ja, nou, ze zijn eerst geworden in de, in, de, in de groep, in de, in de Europa League. Dus ze hadden, ze hadden, Stuttgart hebben zich onder zich gehouden. Uh, ze hebben veel, ja, veel Roemeense spelers, uh, ook, ook jonge spelers. Dus je kan het een beetje vergelijken met Ajax. En, uh, en ja, ze staan uh, geloof ik iets van 6, 7 punten los in, uh, in de Roemeense League. En zijn ze, zijn ze aanvallend? Of hoe, hoe, wat voor instellingen hebben ze? Nou ja, dat, dat zover. Als je 16-ploegen precies moet weten hoe ze, hoe, ze, hoe ze spelen, dat was lastig. Uh, maar dat beter wel eens Nu winterstop en uh, de eerste wedstrijd die ze gaan spelen is uh, uh, competitieve wedstrijd is dan uh, de, de, de wedstrijd tegen ons. Dus uh, misschien dat we daar ons voordeel uit kunnen halen. Ja, want he, heb je zelf wel eens gespeeld tegen ze in het verleden? Nee, ik zelf niet. Nee, nee zelf niet. Nee. En Ajax ook niet volgens mij. Uh, volgens mij niet, nee. Want, okay. uh, heb ik, niet, uh, ik heb het niet op mijn lijstje kunnen vinden, inderdaad, uh, uh. van de informatie die ik, uh, die ik verzameld heb. En gegeven. als we even snel op ons lijstje keken, dan uh, wordt hè, stel dat Ajax wint, Sparta-Praag of Chelsea de volgende tegenstander. Dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn als het Chelsea is. Ja, inderdaad. Hè, natuurlijk de, de, de huidige houder van de, van de, van de Champions League. Dat je die, als je die zou mogen ontvangen in, in Amsterdam, dat, dat zou heel mooi zijn. We hebben de laatste twee jaar goede resultaten bereikt. Hè? Vorig jaar tegen Manchester United, die we hebben verslagen op Old Trafford. En, en dit jaar natuurlijk twee goede resultaten tegen, tegen Manchester City. Ja, en wens het dan een beetje om Wut te zeggen bij Ajax? Nou, dat is, uh, <laughs> dat is inderdaad uh, uh, nou, niet, niet moeilijk. Maar ik had bijvoorbeeld net had ik Sky Sports, hè? de Engelse, Engelse zenders waren dat ook allemaal. En dan word ik, krijg je automatisch vragen over Manchester United uh, tegen Real Madrid. Ja, wat een loting. En dan, en dan ja. krijg je inderdaad ook weer tekstjes van... I love it when you, uh, when you say we uh, over United. Dus, uh, je bedient ons op dit moment gewoon allemaal, hè? Ja, daarom hè. Alle markten thuis. Oké, okay, nou, uh, goede terugreis en dan vanavond uh, Groningen hè, om acht uur. Ja, ik, uh, ik hoop op tijd thuis te zijn om te zien. Ik, uh, ik hoop dat ze het niet, uh, niet erg vinden dat ik niet gelijk door, uh, doorrijd naar Groningen. Maar nou. ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat ze, dat ze een goed resultaat neer gaan zetten. ter en, uh, sprake bij het eerste beoordelingsgesprek. Ja, wie weet, wie weet. <laughs> maar goed, in <laughs> ja. ieder geval gezegd bij Ajax. Dank Edwin van der Sar. We gaan het okay. zien, 14 februari. Dank je. Goedjes, Een kleine week na de bultrug bij Tessal zijn er opnieuw bultruggen gespot. Nu bij Kosterkum. Wat willen ze toch, die bultruggen? We gaan straks uitzoeken. Ja. We gaan eerst eens even kijken hoe het op de weg is, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. Uh, het is tot nu toe een vrij normale avondspits. Ondanks de regen, er staat 100 kilometer file. De drukste route is nu de A15 vanuit Europoort. 10 kilometer file tot aan het Vaanplein. Verder valt er niet zo gek veel op. Op de N325 naar knopend Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Er staat 3 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Iedere avond slaapt er een andere gast in het glazen huis van 3FM in Enschede. Frans Bauer was er al een nachtje. Schijnt ongelooflijk veel moepen getapt te hebben. Kunt u zich van alles bij voorstellen natuurlijk. roe van Velzen vannacht. En morgenavond hebben ze Miss Montreal. Zij van Just a Flirt.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 Marco van Roef. Hallo Tim. Goedemiddag. <laughs> zeg, dat was een smerig koud windje vanochtend. Ja, die uh, waaide overal doorheen. Ik uh, mocht vanmorgen weer vroeg wat kinderen naar school brengen. En eerst dacht ik, na, het valt wel mee. En op een gegeven moment kom je een hoek om. En dan komt die wind vol in je gezicht. En toen dacht ik, nou... Het is toch koud. Is die wat gaan liggen vanmiddag? Nee, nee, die waait nog steeds door. Uh, althans, niet overal misschien. We hebben te maken met neerslag wat op dit moment het land binnentrekt. En uh, ergens als die neerslag even goed, uh, goed aan de gang is... dan gaat de wind wel tijdelijk wat afnemen. Maar ik noem het dan maar op de kop van de neerslag. En dat is dus aan de noord- en noordoostkant ervan. Daar waait gewoon een, een stevige en hele kille, gure misschien wel... of schrale oostenwind, zo je wilt. Uh, het waait gewoon flink door. Het is koud en, uh, en, en een beetje vochtig. En dan voelt het allemaal uh, heel onaangenaam aan. Er was wat onzekerheid over wat het morgen zou worden en de dagen daarna. Um, heb jij inmiddels iets meer zekerheid van de weerkaarten gekregen? Nou, ik durf in ieder geval wel een uitspraak te doen. Maar ik moet er nog steeds bij zeggen dat 100 kilometer verschil... op sommige plaatsen grote uh, gevolgen kan hebben. Uh, de uiterste zijn Groningen en Zeeland. Uh, in Groningen is het morgen rond het vriespunt uh, bewolkt... en valt af en toe wat natte sneeuw, misschien zelfs wat droge sneeuw. Het kan daar glad worden. Dat kan overigens vanavond en vannacht ook al gebeuren. Dus iets om op te passen in de drie noordelijke provincies... Friesland, Groningen en Drenthe. En in in Zeeland is het gewoon zacht, daar wordt het morgen 9 graden, een buitje, misschien een klein beetje zon. En de windrichtingen ja, die verschillen dus ook, want in Zeeland staat een zuidwestenwind en in Groningen een stevige oostenwind. Marco Verhoef, dankjewel. Het is de tijd van de bultrug, dat kun je wel zeggen, want er is er weer een voor de Nederlandse kust gezien. Dit keer is de bultrug gewoon lekker aan het zwemmen, niks op het strand, gewoon lekker in het water. Mardik Leopold, goedemiddag. Goedemiddag. Van Ecolog Ecologisch Onderzoeksinstituut IMARES. u zag hem als eerste. Wanneer was dat? Dat was vanmorgen uh, om 9 uur. Vertel. het net licht. Vertel. Nou, wij waren daar aan het uh, varen om, om zeevogels in kaart te brengen met een survey bezig. En toen zagen we opeens een grote spuitwolk uh, precies op het pad van het schip. Dus we voeren er recht op af. Het was niet te missen. En daar zon een levensgrote, uh, gezonde duldrug uh, vrolijk in het rond. Wat dacht u nou, moe, weer eentje? Nou, niet helemaal, want uh, sinds 2 december uh, zijn er al waarnemingen van twee buldruggen die daar voor de kust van Noord-Holland uh, rondzwemmen. Uh -huh. Alleen deze was 14 dagen zoek, dus wij dachten, nou ja, ze zijn vertrokken. Eén van de twee lag misschien dood op Tessel, uh, Dus ja, er was er nog één uh, in de wacht, hè, dus we hadden uh -huh. kans om er één tegen te komen. Nou zijn mensen van de KNRM uh, inmiddels ook met een bootje de zee opgegaan en die hebben ook nog een kleintje gezien. Hebt, hebt u daar iets van gemerkt? Nee, helemaal niks. Dat is heel spannend. Ik heb die schippen gesproken van de KNRM. En ja, dat zijn hele kundige lieden. Die kunnen best tot twee tellen. Net zo goed als wij heel goed tot één kunnen tellen. Uh, wij hadden er absoluut één. Het was een groot dier. Daar was geen kleintje bij. We hebben daar uh, zeker twintig minuten op gepaste afstand na gelegen. Uh, dus als daar een kleintje bij was geweest... hadden we die absoluut gezien. We hebben hem aan alle kanten gefotografeerd. Uh, daar was geen kleintje bij. Dus het was een volwassen dier in zijn eentje. Als de KNRM er uh, twee gezien heeft... Uh, ik wil natuurlijk wel graag een filmpje of foto's zien. Ja. Maar goed, ik geloof, ik geloof ze op hun woord. Uh, ja, dan moet je rekening ermee houden dat het er misschien drie zijn. En is dat bijzonder als je dus meer dan twee van dit soort beesten voor de kust van Nederland ziet? Nou, één is bijzonder, twee is bijzonder en drie is helemaal bijzonder. Zo kun je het zeggen, ja. Want waar, waar horen ze oorspronkelijk ook weer te zijn? Nou, het zijn dieren van bijna alle oceanen en ook wel van alle zeeën. Hoor. Ze kunnen hier best uh, voorkomen. In het verleden zaten ze hier ooit wel, maar dan praat je over 300 jaar geleden. Daarna zijn ze in de Noordzee min of meer uitgestorven. En wat komen ze hier dan doen als ze als het er steeds meer worden? Nou, het worden er steeds meer. Sinds de walvisvaart gestopt is, neemt de populatie weer toe. Dus het aantal neemt toe en de kans om er hierheen te zien wordt ook groter. Wat ze hier komen doen, ze zijn op trek van uh, noordelijke zeeën waar het in de winter erg koud wordt. En dan trekken ze naar het zuiden, richting subtropen. De meesten zullen uh, west van de Britse eilanden langs gaan. En enkeling die neemt de afslag uh, Noordelijke Noordzee en die kan dan hier langskomen. En is dat een goede maar, afslag? Ja, voor een, voor een bultruur is dat op zich helemaal geen probleem. Het zijn best wel vissen die een om die water uit de voeten kunnen. Oh, wow, uh, en deze, anders, deze, uh, Op Tessal, Viel dat uh, verkeerd uit? Uh, ja, het wil, dat beest heeft misschien iets gemankeerd. Uh, het wil niet zeggen dat elk uh, dood dier meteen betekent dat hij er niet thuis hoort. Uh, deze die we vandaag zagen, die, was, uh, die maakte een hele gezonde indruk. Die was daar heerlijk aan het eten. En rustig zwemmen En die had uh, niet de minste indruk gewekt dat daar iets aan mankeerde. Dus die, uh, en die zwemt er al drie weken rond waarschijnlijk. En, en dus die nou op... vermaakt zich op het best. En kun je nou op een of andere manier ook contact met het beest maken? Hoe bedoelt u? Contact maken? Uh, u, u vaart er langs, u vaart eromheen. Het beest is, zoals u het beschrijft, zichtbaar op zijn of haar gemak. Nou ja, we hebben van het beest genoten. We hebben hem goed gefotografeerd en gedocumenteerd. Uh, maar contact in de zin van dat je met hem kunt praten, dat wil niet lukken natuurlijk. Ze spreken een andere taal dan wij. Dat begrijp ik. Uh, hebben ze hier genoeg te eten voor de kust? Want ze komen natuurlijk wel heel erg dicht bij de kust als je ze vanaf het strand kunt zien. Ja, nou wij waren bezig met een, een survey van futen die in grote aantallen voor de kust zitten in de winter. En wij hebben ook een, een visschrijver aan die we elke minuut aflezen. En er waren gebieden met heel veel kleine vis in het water. En uiteraard, waar die bultvis zong, hebben wij ook gekeken. En daar was het werkelijk van de bodem tot oppervlakte zelfs vol met kleine vis. Dus het hele echolood sloeg zo'n beetje dicht. Dus die bultrug had een hele goede plek gevonden om, uh, om te forageren. En ja, dat is een beroeps, hè? die kan goed vissen. Het was een mooie dag, zo hoor ik al, voor een ecologisch onderzoek. was een hele onderzoek. mooie dag. Ja, voor Maardik... meer van deze dagen. <laughs> Martik Leopold van Imaris, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. En op onze site beelden van deze bultrug. Weliswaar vanuit de verte vanaf het strand. Paulien Broekemaar was daar vanmiddag ongetwijfeld straks in het journaal. Of nu al op onze site nfs.nl. De bultrug. We gaan naar het nieuws van vijf uur. Tot zo. Vanavond BNN Today. Efkes Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Hij staat en ik sta ook. Ik ga helemaal lijp dak. Vanavond om half negen op Radio 1. Trom aan de leiding. Voor van ga door, ga door. De hockeysters zijn opnieuw Olympisch kampioen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.